De berekening maken is één ding, alleen een probleem in Nederland is ook dat de financiering nogal scheef gaat. Als gemeente heb je eigenlijk drie inkomstenbronnen die hier relevant zijn. Uh, Gemeentefonds, dat is namelijk voor basis van het aantal inwoners. Ja. Nou, het maakt het niet zoveel uit als ze nou in de wei wonen of in de binnenstad. Nee. Ongegroep zakenbelasting. Nou, uh, ...dat ja, de, de waarde van, van, van je vastgoed... ...als de hm. waarde van het vastgoed stijgt ...dan krijg je meer ongevoegzaambelastinginkomsten... ...en natuurlijk die geldbouw door uit het grondbedrijf. Nou, ja. heb je even weggevallen. Maar alle andere dingen... ...als je binnenstedelijk gaat bouwen... ...en die bakken die verkopen met procentjes... Hm. ...gaat hij meer onze belasting betalen. Daar je als gemeente helemaal niks van. Nee. Hij maar neemt niet? een extra dame in dienst om te verkopen... Mm -hmm. ...die dame betaalt inkomstenbelasting... ...merk je niks van als gemeente. Nee. Als er meer overnachtingen komen... Nou ja, die toeristenbelasting van 2,50 per nacht, daar moet je ook ja. niet van hebben. Maar dat er, dat er een hotel bij komt, omdat de binnenstad zo leuk is. Omdat, uh, en, en die hoteleigenaar betaalt onze belasting, uh, vennootschapbelasting omdat die winst maakt. Mm heeft -hmm. veel mensen in dienst. Ja. Dat omdat gaat, je gaat je allemaal je naar bedrijf. Ja. Echt allemaal in een grote pot. En je ziet het nooit direct terug. Ja. En dat is een beetje het verschil met de Eftelingen met mm -hmm. en met porcelanen. De porcelanen merken ze het wel. Als wij het hier leuk maken, en dan worden er een verkocht, dan vangen wij of meer pacht van de kozantjesbakker, of als we het zelf exporteren, houden we meer geld over. In Nederland is het te veel gesplit, dus je kan er wel een beeld brengen. Mm -hmm. En dan zeggen, ja inderdaad, dat is voor Nederland, de BV Nederland wel goed. Alleen, dat moet je er wel als gemeente. En, en als, jij, als jij die 30.000 euro iemand <tstankt> moet dat <t�t> gat dichten, het Rijk doet het niet. Eigenlijk zou het Rijk moeten zeggen, ja het werkt zo, en dan al het geld komt binnen en komt bij ons in de grote staatskas, ja. Dus laten wij die 30.000 euro maar geven. En dan zijn ze mee gestopt. Er zijn wel gesprekken over, uh, over zeg maar, de veranderingen uh, in het verdienmodel van de ja. gemeente. Ja, ja die maak zijn er al uh, sinds de, de tijd van ja. Maar uh, dat <laughs> is er nog niet zo belangrijk. Kijk, de, de, in, in Europa is het extreem andere model als het Finse model, waar ongeveer 60% van de belastingen lokaal vallen. Uh, ja. Waaronder ook omzetbelasting. Uh, er is in Nederland door de Raad voor de Financiële Huishouding, mm -hmm. nou ja, een van die andere adviescolleges uh, uh, naast de Raad voor de Leefomgeving, ja. uh, wordt er wel gesproken over, moet het niet anders? Uh, nu zie je dat gemeenten, vooral in het sociaal domein, heel veel dingen erbij krijgen. Dus ze krijgen eigenlijk heel veel shit erbij, terwijl eigenlijk ze ook de leuke dingen erbij zouden moeten krijgen. Want daar zitten namelijk positieve incentives in. Als jij inderdaad een stukje van de omzetbelasting kan krijgen, dan is ja. het wel handig als je ondernemers meer omzet gaan maken mm, in nee, je precies. stad. Ja. Dan merk je direct als je stad succesvol wordt. En ja. nu gaat het heel erg indirect. Ja, dus dan minder dan... werklozen. Ja, maar ja, dan, dan moet die eerst. Hè. Terwijl meer mensen die werken, is het makkelijker. Ja. Hè? Dus ja. je moet de positieve uh, uh, incentive uh, Nee, dat zou wel een, uh, ja. als je dat kan regelen in je, je taak als rijksadviseur. Ja. Eh, ja. Dat dat idee van uh, de enige partijen die logische wijze op dit moment belang hebben bij goed beheer van de stad, mm -hmm. nou, dat zijn de gemeenten, ja. prima dat ze de rol hebben, dat is anders dan Engeland. Mm Het -hmm. uh, meest, meest makkelijke wat je kan doen is gewoon uh, belastingen herinrichten, uh, zodat de gemeenten grote wat grotere belasting hebben, wat directer voelen. Uh, wanneer ons dat een succes is, of niet? Ja. Ja. Waarom ja. vinden de mensen... Daar, nou, regelmatig kan ik het niet, maar ik kan wel, als ik, als ik kennis kan heb, als ik, kan ik gaan zenden. Ja. Ja.